De politie van Londen gaat in chique wijken Kensington en Chelsea optreden tegen de overlast die dure sportwagens veroorzaken. Eigenaren van Ferraris en Lamborghinis scheuren steeds vaker met piepende banden door deze wijken. Veel bewoners zijn de geluidsoverlast en de autospotters die erop afkomen zat. De Nederlandse militairen die op missie zijn in Mali gaan hun eigen vierdaagse lopen tegelijk met de vierdaagse van Nijmegen. Omdat de omstandigheden in de Afrikaanse woestijn veel zwaarder zijn, leggen de lopers daar geen 40 maar 10 kilometer per dag af. Maar ze dragen wel de voor militairen verplichte 10 kilo bepakking. En dan nog het weer. Op de meeste plekken schijnt de zon. Later op de dag in het midden en noorden meer bewolking met kans op lokaal wat lichte regen. Het wordt 19 tot 24 graden. Morgen zomerswarm met 24 tot 28 graden. Later op de dag kans op onweer. En dat was het NOS. -shop. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB.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 Nou, uh, degene die nu als eerste belt... of de eerste twee die uh, bellen... want ik, het lijkt me dat er uh, twee keer uh, twee kaarten weggegeven. Maar oh, het zijn toch singles? Het zijn singles. Maar goed, <laughs> twee vriendinnen kunnen gewoon gezellig aan naartoe komen, toch? Nou, of twee wel, vrienden, ja. gezellig. En dan uh, zijn er altijd wel leuke dames of heren waar je mee kan uh, dansen. Wat is er aan de hand? Nee, nee, nee, we gaan het niet op de studio doen. Nee, nee, nee. Uh, ik heb een ander uh, nummer beschikbaar, we gaan... Uh,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 Tranpavillon Meijer aan 7 vanaf 4 uur smiddags. Nou, bij deze gezegd. Nou. Ik hoop dat uh, Gerry helemaal plat gebeld wordt nu en dan mag zijn keuze maken. Wie die kaart Oh, Hoe zit Gerry in de privételefoon? Nee, nee, nou ja, maar dat komt wel goed. Misschien willen ze wel met Gerry gezellig gaan dansen. Dat kan ook nog. Goed. Ben je niet. Je bent 25. Plus. Hallo, 25 plus hoor. Dat gaat tot 95 hoor. Maakt niks uit. Dansen kan iedereen. Zelfs in je rolstoel. Net kun zo je dansen. makkelijk, toch? Zo is het. Ja hoor.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 Daarbij is de lastenverhoging ook uh, ja, aan de orde van de dag geweest. Wij vinden als er mogelijkheden zijn tot lastenverlichting... moeten we ook het geld dat wij destijds hè, hebben verhoogd... misschien ook weer teruggeven aan, ja. de, aan de Zandvoortse inwoners. Ja, ja. Dat is denk ik zeer logisch. En, um, dat is dus ook landelijk beleid, geloof ik. Hoe, hoe bedoelt u in de zin? Nou ja, uh, Rutte zei het altijd...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 Zeker, ja. En we hebben nog een, een grote slag te slaan wat betreft de reddingsbrigade zelf. Hè, het gebouw dat binnenkort ja, ja. Ja, echt gerenoveerd moet worden. Want dat staat volgens mij ook op instort. En, ja, ik hoorde dus, ze En er zijn ook motors voor aangenomen, destijds bij de begroting in, tweede, in, in september 2015. Maar hebben we nu over de reddingsbrigade of over de KNRM? Want er zijn wel twee verschillende disciplines. Nee, klopt, ja. dat is goed dat u daarop attendeert. Maar als we het over, dan over de reddingsbrigade hebben, of, het, of bijvoorbeeld Post-Zuid... Ja. Dan, dan weet ik zeker dat daar geld voor beschikbaar wordt gemaakt. Um, maar het klinkt heel sympathiek om de vrijwilligers van bijvoorbeeld het KNRM... om die ook uh, te voorzien van een... inderdaad, wellicht een keer een feestje of op nou, een andere manier... Wa de waardering uitspreken, zeker dat is... Ja, nou, ik denk die... meer een de ZRB, dan de Zandwoord van ja. Het woordde net uh, van Ernst Brokmeijer dat het allemaal vrijwilligers waren... zonder enige vorm van compensatie voor hun verleende diensten. Dat kleinigheidje kan je altijd doen, denk ik, met mezelf. Zeker, ja, en, dit, en vooral die vrijwilligers van de Zandbadse ja. dat zijn de mensen waar wij het van moeten hebben hier in dit dorp. Maar, ja. Bijvoorbeeld ook de brandweer. Ja. Dat zijn ook, we hebben laatst ja, die krijgen een vergoeding. Die krijgen een vergoeding, maar die worden wel weer gekort op de vergoeding. Dit is wat, was laatst actueel in de gemeenteraad. He, dat normaal gesproken draaien draai piketdiensten, en die piketdiensten willen ze ja, gaan halveren, of willen ze in ieder geval zwaar op bezuinigen.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 En je kunt niets anders doen als je pakketdienst hebt. Dan ben je gewoon, dan zit je thuis op ieder geval thuis. Je moet in ieder geval binnen een bepaalde uh, uh, tijd beschikbaar zijn... om uh, te kunnen, uh, nou ja, naar de, naar de brandweer te kunnen. Ja, ik, ik zie ook in Nederland die, die, die, die, die omslag van het sociale stelsel... naar een vrijwilligersstelsel. Want als je ja. ziet hoeveel vrijwilligers er inmiddels in Nederland bezig zijn... en, en nog eventjes, en je kunt je eigen ouders in huis gaan nemen... om ze te gaan verzorgen, ook al zijn ze zwaardement of wat dan ook. Nou, ik denk dat we dan een klein beetje doorgeslagen zijn. En of, met name de vrijwilligers ook in de gezondheidszorg. En kijk dan eventjes naar uh, Amir, de AMI, het Huis in de Duinen. En dat soort mensen, daar moet je toch echt wel wat mee gaan doen in de toekomst. Want anders ben het, het, het helemaal, dat helemaal leeg. Volledig met u eens. Ja. En vooral vrijwilligers. Wij als CDA zijn, hebben altijd echt een, ja, een speciaal oog voor de vrijwilligers wat, wat dat betreft. We Hebben tijdens de begroting ook een, uh, een motie ingediend. Om in ieder geval dat vrijwilligers bij, om, om ze aan te moedigen om dat beleid...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 Komt het in de algemene dat reserve? Mensen. Maar weet je, dat is toch voor mensen in de praktijk... gewoon Niet te, niet te verklaren. Nee. Dat heeft bepaalde technische redenen. Nou, dan dan niet, ik... Dat is misschien niet het goede antwoord. Er is destijds... Kijk, het, het, ja, hoe ik dat uitleg op het moment. Nou, ik, ik, het is nogal technisch. Ik, de gemeente heeft een doeluitkering gekregen... en die doeluitkering was pre, primair bestemd... voor het sociaal domein. Dat wordt niet gebruikt. En wat doen we dan? Een nou, halve de 10 reserveren we. En de rest gaat in het algemene middelenreserve. Ja, dat...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 Maar misschien is het uh, handig. Uh, kom dan de... maar een keer terug. Als je een keer terug zou willen ja. komen. Dan kijk ik eventjes naar Gerry. Ik termen. kom zeker terug. Graag inderdaad. zelfs. Ja. Want ik ja. Vond het, uh, ja, het. Ja, het is een het heel is... interessant onderwerp. maar Het is ook een heel moeilijk onderwerp. Het, en dat ik, maakt het ook heel moeilijk om het dan via de radio al nu Tuurlijk. op een hele makkelijke ja, manier klopt, uit te leggen. Maar ik wil in ieder geval benadrukken dat geld wat we krijgen van de zorg. dat kunnen alle zantwoorters die nu luisteren. die kunnen er echt van op aan dat de gemeente er alles op alles zet. Om dat geld voor de zorg te houden.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 For my so angel.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 Verzacht, maar goed, de pijn. dat betekent dus toch dat daar 10% nog veel minder van is. Dus dat is dus ja. helemaal een drama. Uh, dan. Onze volgende spreker die is iets vertraagd. Ja, die dat staat is, al uh, te trappelen de, op zijn fiets, maar de die de is dominee, onderweg. Uh, of de uh, Ja, de dominee...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 Ja. Gevolgd op 10 juli door de zomermarkt in het centrum. Van 10 tot 18. Dat is morgen. En ja, 300 kraam worden we we vanochtend en, eh, over gesproken. En dan hebben we het volgend weekend. Dan zijn er de DTM races. Nou ja, daar hoef ik de, de eigenlijk Doetje verder De ja, ja, precies. Ja, het dat spreekt voor zich. Ja, 16 juli. Het Tropicana Festival. S'avonds vanaf 8 uur. Ja, dat wordt heel, heel door... gezellig. Want weet je, dan zijn al die mensen die van het circuit zeg maar, hier logeren. Die kunnen...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 Even kijken. Ik dacht even dat onze volgende spreker binnen kwam waaien. Maar helaas nog niet dat is niet, maar dan gaan we het anders doen. Want volgens mij is dit onze laatste gast. Die gaan we gewoon even naar ja. We gaan Esther vragen om vast te komen zitten. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen Esther. Goedemorgen. Ja, je krijgt geen tijd om voor te bereiden. Nee. Maar dat maakt niks uit. Hi. Uh, onze Hi. volgende gast die is nog Hi. onderweg. Dus we gaan jou gewoon inlassen tussendoor.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 Dat geldt eigenlijk voor ons ook. We zouden liever gewoon uh, lekker van de zomer genieten en die ons niet druk hoeven maken. Correct. Om uh, windmolens te in te zetten. Dat zijn ze lelijk, hè? Elke keer, als je ja. keer en dus, en ze koop. ja. keer. En er zijn dit nog kleintjes, hè? Want ze worden van, iets groter, heb wow. ik begrepen. Wat is het spiegel lelijk ja. wat? Nou ja, dat is in. natuurlijk ook een misverstand. Hè? Veel mensen denken van nou ja, ze staan er al. Dus. Uh,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 Dat betekent dat er dus een hele strook voorkomt. Ja, dat kan oh, toch dus niet het Dus het wordt zijn. veel duidelijker in het zicht, want de aarde maakt een draaiing. Dus, uh, dus het wordt duidelijker in het zicht en ook anderhalf keer uh, zo hoog. Sorry hoor. We, we, ja, nee, ik laat het wat... even op jullie inwerken. Want ja, uh, <laughs> Probeer nee, maar dit, het je maar voor te stellen. Het is dat verschrikkelijk. Het ik wil er straks 400 niet molen staan. Ja. En uh, die nog eens een keer, anderhalf keer zo hoog zijn en nog dichterbij staan. Ja, dat is een schrikbeeld.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 Maar stel dat hij nou gelijk heeft daarin. Dan is nog steeds de vraag. En wat mag het kosten? Ja. Een vrije horizon. Wat is het ons waard? Ik miljarden vliegen hier om te horen ja. bij allerlei andere dossiers ja, eh, in Nederland. Nee, maar ook met, hè, we zijn toch. Maar ja. nou goed, laten we daar niet over gaan niet over politiek gaan beginnen. Ja. Maar, dat, <laughs> hè, uh, maar hoe is de stemming in de, in de Kamer? Is dat, al, is dat al gepeild of niet? Ja, uh, ik weet dat uh, de kustgemeentes. want dat kun je beter aan de wethouder vragen. Die hebben natuurlijk ook overleg. Hè, de Zandvoort. Uh, oh. um,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 Wat het idee van mensen is. Of wat, wat voor gezichtsbedrog. Dat mensen denken dat het meer of minder dan vijf kilometer zal zijn. Terwijl we het hebben over 21 kilometer. Ja. Ja. Zo, zo, zo dichtbij. Ja. Kun Je nagaan hoe ja. het eruit ziet. Als het nog dichterbij komt. Dan zeg ik er dan maar weer bij. We wat we moeten doen. doen mag ik mag ja. dan even dan een oproepje doen. Ja. Uh, ik zou tegen mensen willen zeggen. Nee de, strij de, de strijd is zeker niet gelopen. Uh, iedereen moet heel veel lawaai maken. Nog de komende uh, maanden. Want nu gaat het erom spannen.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 Goed, we dankjewel. We moeten stoppen. Dankjewel. En fijn dat je al zo snel met ons wilde praten. Ja. Um, we gaan een muziekje draaien, en daarna hebben we onze laatste gast.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 We zijn al begonnen, Ja, we zijn terug, sorry. Nou, straks, we, goedemorgen z'n antwoord zou ik maar weer zeggen. We, voor ons is onze laatste gast, dokter Theum Naart van der Linden... de dominee van de hervormde kerk, onder andere... standse gemeente tegenwoordig. De oh, nee, nee, ja, nee, Franny, jij <laughs> ja, hebt er gauw iets op dus ja, dat ja, krijg ja. je dan mee. Ja. En jij gaat ons nog even bijpraten over de stand van zaken... van de zomerexpositie Joods Zandvoort. Die ja, ontzettend al, veel belangstelling... Ja. Euh, we mogen al geannonserend nog een keertje...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 we we dus zeer verbaasd dat er ja. zo'n 70, 75 mensen per keer komen. Ja. Dus we ja. zitten al over de 500 uh, ja, bezoekers in twee weken. Dat is onvoorstelbaar. We moeten nog, we eigenlijk nog beginnen, als het ware. dan ja, gaan ook weer... de, als de duizendste bezoeker komen een feestje bouwen. Nou, dat lijkt me een goed plan. Kun je zeggen wat, wat dit dan zo bijzonder maakt? Want het is bijzonder.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 en ook iets van de Joodse gemeenschap natuurlijk zelf, in Zandvoort, de mensen, de synagogen, de winkeltjes. Ja, het is een behoorlijke geschiedenis hier ja. in Joodse ja, gemeenschap. Maar je hebt het natuurlijk ook al behoorlijk ingeleid door het publiceren van een tweetal boeken. Dat is he? we wel, wel geëffend. En dat heeft ook het bezoek van al die mensen niet in de weg gestaan. Dus, nee. uh, oh, juist ik... schijnt er meer, denk ik. Juist bevorderd. Juist bevorderd. Ja. denk ik ook. Ja, het is echt wel een onderwerp wat nu wel ook in Zandvoort denk ik, op de kaart staat. Absoluut.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 70 is ook een bijbelsgetal van de 70 jaar van de ballingschap. De 70 oudsten en zo. Dus een beetje speels hebben we ook de een gehoor, symboliek. Gemerkt, Die ja. symboliek erin gebracht. En ja. die 110 zeg maar, kernfoto's, die staan in de catalogus. Dus die, die kun je ook nog gewoon rustig bekijken met onderschriften bij. En een paar pagina's, tekst. Dat is gewoon een heel mooi boekje. Oké. Okay. Ja. is ja. dus in, de, in de kerk ook te koop voor 10 euro. Dus. Ja. Ja. En daarnaast Mochtemt ook nog een uh, hele mooie collectie ansichtkaarten. Niet Oude Antkaarten ja. en uh, ook nieuwe anderskaarten die mensen kunnen kopen, ja. uh, Voor weinig. Voor kwartjes. Ja. Twee Toen kwartjes, in, zoiets. Nee, um, maar dat is ook wel. Kijk, wij zitten hier nu ook ontspannen aan tafel, inclusief uh, Arie. Uh, <laughs> we, in, we begonnen ook zonder sponsors, namelijk. <laughs> en dan denk je, ja, we gaan toch iets doen wat geld gaat kosten. Ja. En uh, zijn er wel sponsors die uh, in willen springen en zo. En dankzij de sponsors, en ook dankzij de gemeente Zandvoort uiteindelijk, kunnen we ook vrij entree aanbieden, wat bij zo'n onderwerp ook wel heel.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 dit ook, nou, bijna zou ik zeggen op de voet vol. Ook een hele grote organisatie hè, ja, ja. ja, ja, ja. Ik ja. heb zelf uh, een bacheloroom gewerkt in Amsterdam, dus ik uh, oh. en daarmee bekend. En nog niet naar de tentoonstelling geweest. Nee, nee. Nee, maar, maar het komt niet het goed. Niet iedereen op dezelfde dag. Het komt. Dat, uh, <laughs> goed. dat komt goed. komt goed. Ik krijg vanmiddag zelf weer een paar gasten uit Amersfoort. Die horen ervan. Dan weet je, oh daar komen we voor. Dat is leuk. Nou, zeg, dan kom ik ook. Dan, uh, en zo zijn er meer mensen, denk nee. ik. Er zijn ook mensen nou ja, die er komen in Egypte. Andere... Dat is toch wel weer heel apart ook wat, de, wat tentoongesteld wordt in de Vitrine, de Kasten, plus de modellen die er gemaakt zijn uh, ja. door de Bomschuitenclub. Echt ja. fenomenaal. Helaas komt er nu alweer een einde aan dit interview, ben ik aan ja, ik, ik, uh, nou, Laat ik even vragen: zijn er nog dingen die je heel graag wil zeggen? Even wachten met de muziek, Kasper, niet te snel. <laughs>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 Maar op, we zijn nog niet klaar.